Uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... is veroordeeld tot 15 maanden cel. Ook mag ze ruim 6 jaar geen ziekenhuis meer leiden. Het Openbaar Ministerie had twee jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de rechter is bewezen dat Erbudak voor 1,2 miljoen euro... aan ziekenhuisgeld heeft verduisterd. Een groot deel van het geld ging op aan de mislukte aankoop... van een stuk grond, een resort en een ziekenhuis in Turkije... Ter Boedak werd in 2013 ontslagen bij het inmiddels failliete Slotervaartziekenhuis. Ze ontkent de fraude. Volgens haar zijn er buiten haar schuld fouten gemaakt in de boekhouding. Er komen weer acties in het onderwijs. De grootste onderwijsvakbond AOB, roept zijn leden op... om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen. De oproep volgt op de eendaagse onderwijsstaking begin deze maand... toen duizenden scholen hun deuren sloten. De AOB besloot om een nieuwe staking te organiseren na een interne peiling waarin 90% van de leden aangaf weer actie te willen voeren voor structureel meer geld. Het waterleidingbedrijf in Limburg haalt weer water uit de Maas. Sinds 30 oktober was de maatschappij daarmee gestopt, omdat in het water een bestrijdingsmiddel was ontdekt. De vervuiling kwam uit België. Het ging om een onkruidverdelger die veel gebruikt wordt in de landbouw. De inname is zaterdag weer begonnen. Toen bleek dat de waarde van het gif in de Maas genoeg was gedaald om weer te voldoen aan de eisen. Wikileaks-oprichter Julian Assange is er zo slecht aan toe... dat hij in zijn cel in Londen kan overlijden, waarschuwen 60 artsen. In een open brief aan de Britse minister van binnenlandse Zaken... roepen ze op om hem naar het ziekenhuis te brengen. De artsen komen uit alle delen van de wereld. Ze baseren zich op de laatste keer dat Assange voor de rechtbank verscheen... eind vorige maand. Hij was toen vermagerd en leek in de war. De Wikileaks-oprichter wordt door Amerika beschuldigd... van het hacken en lekken van staatsgeheimen. Het weer wolkenvelden, maar ook wat zon bij 8 tot 11 graden. Er staat een zwak tot matige zuidenwind. Vanavond vooral in het noorden kans op mist en vannacht hierna regen bij 5 graden. Morgen veel bewolking, soms wat regen bij een of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Look in my medicine, she smiles. But that's cruel. If you knew what you think, if you knew what you were after, sometimes you want. Expectations, name. We must be working. Can then go back to school. So, baby, it's what rules when it comes to making money. They yes. deze aflevering van Zandvoort op zaterdag weer goed. Met de muziek van Duran Duran en uh, Skincrates. Zandvoort goedemiddag trouwens. Het is uh, 8 over 2. Studio Tolweg Tina. We zijn er weer. In, uh, hij is weer terug. Goedemiddag Albert Jan. Eh, goedemiddag Rob. Eh, goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten goedemiddag kijkers. Ja, ik ben Hoe zijn weer... jouw weken geweest? Uh, hectisch, kan hectisch. ik wel zeggen. Het klinkt allemaal, allemaal heel leuk, maar uh, uh, ik, bedoel, nou, ik heb een hectische week achter de rug. En ik heb afgelopen week echt nog weer nodig om even bij te komen. Want het klinkt al zo leuk, ik een weekje naar Spanje. Maar ja. uh, nee, dit was vooral administratief erg int intensief. Oké, okay, nou je hebt het overleefd gelukkig. Ja, dus, dus we zijn er weer. We zijn er weer. Uh, drie uur lang op de zaterdagmiddag live. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd je pen en papier bij de hand. Trouwens, de evenementenagenda loopt zo'n beetje al tot, tot en met oud en nieuw. Ik bedoel, het gaat heel snel nou allemaal. Half drie het, het weerbericht. En er is weer een uitloper van een laag drukgebied te melden. Dat allemaal om half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week, deze week, heet Scooby. Het gedicht van de week houdt nog even, eh, om kwart voor vijf... houdt nog even, even spannend, want er was eh, gisteren iets in het nieuws... dat u straks zult horen tijdens eh, Zandvoorts nieuws in het kort... wat toch mijn aandacht eh, trok. En eh, ik heb mij daardoor laten inspireren voor het gedicht van de week. Oké. Okay. Kwart voor vijf, dan is het zover. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, en om kwart over vier hebben we natuurlijk ook Pit Report. De volgende week is dan de laatste race van het seizoen. Maar dat neemt niet weg dat er nog van alles te melden is uit, uit de Pitstraat van de Formule 1. Gevoetbald wordt er ook vandaag. En wel, SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen AMVJ. De wedstrijd begint om half drie. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es... En ik heb me laten vertellen dat het een wedstrijd wordt om het echi. Zo is het, ja. Want, de uh... nummer 3 tegen de nummer 7. Oh. Twee punten verschil slechts. Ja, dat, dat noemen ze dan zo'n zes punten wedstrijd ongeveer, geloof ik. Maar goed, spanning alom. Dus daar op Duintjesveld vanaf half drie. Tien over half drie gaan we schakelen met Joop voor de eerste keer. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En fijn dat je er weer bent. Kijk, dat doe je trouwens via wwwzfm lifenl Kijk je live mee in de studio Tolweg Tina en we hebben er zin in. Het is 7 graden buiten in Zandvoort, Gevoelstemperatuur 4,5 graden. Dus als je naar buiten gaat, kleed je goed aan, want het is beste. koud, hè? Hier is Claudia van. De, de single van Gloria uh, van en The Bad Boys. 13 over 2, Zandvoort, een hele goede middag en uh, fijn dat je erbij bent. Zo dadelijk gaan we het doen, hè? het nieuws uh, van, uh, van de, de afgelopen week. Nemen we dan door het Zandvoorts nieuws in het kort. AJ zit er al helemaal klaar voor, dus dat komt helemaal goed. Maar eerst nog even één plaat uit, uh, uit de jaren 80. Deze man werd uh, met name bekend door zijn allergrootste single Relight by Fire... En hij heeft veel meer goede muziek gemaakt, waaronder deze We Are The Young... Uh, weer eens te draaien op de Zandvoortse Radio. Ten Hartman was dat. En we are the young. Het is de tijd voor het uh, nieuws in het korts. Nou, kort. En het gaat, uh, nou ja, redelijk kort, toch? Hou ja, het kort. Het, het, het wordt een soort weekoverzicht. Ja, het weekoverzicht. En dan uh, heb je het vast zeker ook over uh, Sinterklaas. Ja, voor diegenen die niet in Zandvoort waren afgelopen zondag... toch nog even het volgende. Ja, het klopt. Sinterklaas is namelijk weer in Zandvoort aangekomen. afgelopen zondag is Sinterklaas met zijn Pieter met de KNRM... ...boot aangekomen in Zandvoort. Rond de klok van 12 uur stonden de kinderen van Zandvoort... ...de Goedheiligman op te wachten aan het strand en boulevard. Luidkeels werd er gezongen met de welbekende Sinterklaasliedjes. Na aankomst maakte de Sint nog een tocht richting Raadhuis... ...waar hij werd ontvangen door burgemeester Bonenburg. Dat deed hij niet met zijn nieuwe paard, o zo snel... ...maar op een unieke wijze in een echte raceauto... Na ontvangst bij het raadhuisplein vertrok de Sint en de Pieter naar de Korverhal. Waar, uh, want daar vond het jaarlijkse Sinterklaas spektakel plaats. De Sint is populair bij, is bij de kinderen, was zeker te merken. Want de intocht werd zeer druk bezocht. Ja, ik had nog even gekeken of jij ook uh, op de boot zat vanuit Spanje. <laughs> nee, ik had, het maar, het maar, uh, ik had het Ja, ja jij ging met het vliegtuig. Maar ik mag mee terug. Oké, okay. nee, kijk. <laughs> ik mag straks weer terug. Dat mee doe je mee. helemaal goed. Uh, op 13 september jongstleden nam uh, hij afscheid met een receptie in Nieuw Unicum. En twee maanden later is hij op 13 november geïnstalleerd als nieuwe burgemeester in de gemeente Huizen. U begrijpt het, we hebben over Niek Meijer. Tijdens een buitengewone raadsvergadering vond de beediging plaats door de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk. Na afloop van de be beediging was er gelegenheid om Meijer en zijn echtgenote Janni te feliciteren... waarbij ook een aantal zandvoorters aanwezig was om hem veel succes te wensen in zijn nieuwe baan. Een 24-jarige man uit Zandvoort is aangehouden... door de politie voor een woninginbraak in de Engelenburg in Haarlem. Deze inbraak is gepleegd rond juli 2019. De politie laat weten dat een man door technisch bewijs is aangehouden. Ook zou de man verdacht worden van een, aantal, uh, andere, van een andere inbraak... bij een woning aan het gasthuisplein al hier te Zandvoort. De politie deed afgelopen dinsdag een nieuwe oproep... voor getuigen van de overval op een geldwagen. Afgelopen maandag rond kwart voor één werden de medewerkers van de geldtransport door twee personen overvallen. Dit gebeurde op het Badhuisplein bij het Holland Casino Zandvoort. Het tweetal ging na de overval vandoor op een scooter. Het vluchtvoertuig is later in de Schoutenstraat teruggevonden. De dader of daders zijn daarna overgestapt in een wit VW-bestelbusje. Ondanks de zoekactie in de omgeving is het voertuig en de verdachten niet meer aangetroffen. Een woordvoerder van het Holland Casino meldt dat door adequaat handelen van het personeel de schade beperkt is gebleven. Onze medewerkers zijn getraind om met dit soort situaties om te gaan en hebben alle procedures goed gevolgd. Getuigen en of mensen met informatie kunnen alsnog bellen met 0900 8844, 0900 8844... en mensen met beelden, eventueel foto's of beelden van een deskam kunnen deze uploaden, uploaden via www.politie.nl. Slash upload www.politie.nl-upload In ons land is een belangrijk deel van de brandweertaken in handen van zeer gedreven en betrokken vrijwilligers... die dag en nacht klaarstaan voor onze veiligheid. Alle vrijwilligers van de Zandvoortse brandweer ontvingen daarop afgelopen vrijdag... tijdens de feestelijke korpsavond, vrijdag voor een week daarmee bedoelend... al een vrijwilligerspeldje van de gemeente. Tevens werden de jubilarissen en de collega's die afscheid namen... door een korpsleiding en wethouder in het zonnetje gezet... Een trotse burgemeester David Molenburg meldde dat uh, nu ook dat hij zijn eerste koninklijke onderscheiding als burgemeester heeft mogen uitreiken aan een vrijwilliger bij de Zandvoortse brandweer. Sebastian Beekhuis is zeer uh, verdiend, benoemd tot lid van in de orde van Oranje Nassau, omdat hij al 22 jaar verbonden is aan het brandweerkorps en naast zijn werk als brand, bij de brandweer nog op veel meer maatschappelijke gebieden actief is. Lichtelijke paniek gisteren in Zandvoort. Het beeld van de oude garnalenvisser van de hand van Kees Verkade... werd ineens van zijn plaats getakeld en door een grote wagen het dorp uitgereden. Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten... dat de visser buiten het dorp wordt gereinigd. Hij zal uiteraard wel weer op zijn oude plekje worden teruggezet... maar wanneer het is, is nog onduidelijk. Natuurlijk wel met zijn gezicht naar de zee... want dat ging eerder niet helemaal goed. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Ja, er waren heel veel foto's ook op Facebook daarover geplaatst. Ja, klopt. Dus waar is hij heen, weet nee, je wel? hij komt niet aan ons te gaan Nee, nee, nee. <laughs> uh, hij is uh, naar het uh, badhuis. Uh, daar wordt hij schoongemaakt uh, in uh, Haarlem. En daarna uiteraard weer uh, gewoon teruggeplaatst hier in Sanford. Zoals dat hoort. En je had het net over Sinterklaas. Hij is weer in het land met zijn zwarte pieten. En het goede doel hoort daar natuurlijk ook bij. We gaan hem nog een keer draaien. De grootste hit, Sinterklaas. Wie kent hem niet? Denk ik aan Sinterklaas. Dan ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat. Een goed gelijk van paard.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 de grootste Sinterklaasplaten. Het Goede Doel, Henk en Henk en Sinterklaas. Wie kent hem niets? En natuurlijk Zwarte Piet, ja, over Zwarte Piet gesproken. Er is een run ontstaan... ...op de Playmobil Zwarte Piet-albert-Jan. Ho Hoezo? Dan heb je een heleboel dubbel. Ja, nou ja, ja je weet het nooit. Maar uh, uh. waarschijnlijk zijn ze bang... ...dat die op een gegeven moment ook uit de handel worden genomen. Dus uh, iedereen gaat uh, die Sinterklaas en Zwarte Piet... ...van Playmobil nu verzamelen has gone, still hanging tough, news is going on, fingers walk the edge of time, my heart is burning, I'm ready to fly, but all we can do is sit and wait. Yeah. Hey. Niet geraakt op de Sandbotse Radio. Vandaar wel nu op deze zaterdagmiddag. En de maandagmiddag, uiteraard, als je naar de herhalingen luistert, zeg maar goeie maandagmiddag. Dit was City Youngblood en Sit and Wait. Denk ik nog even aan Sinterklaas, Ja, En zitten en wachten tot er aangeklopt werd. En dan uh, kwamen de cadeaus binnen. Daar was ik altijd heel blij mee, Albert Jan en dan stroomden de cadeaus binnen. Heel mooi. Ja, ja, maar dat Weet jij vast dus zeker ook nog, die tijd. Ik heb er zelfs nog dia's van. Ja, echt waar? Dia's? <laughs> ja, ja. Oh jee, die maar moet die je, laat je laten nee, die laat je digitaliseren. Ja, nee, dat is dat leuk. Zou je wel willen? <laughs> nou, wat weer. Het is vandaag bewolkt. En uh, vanochtend was er wederom kans op een beetje regen. Vanmiddag wordt de bewolking iets dunner... en kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De temperatuur stijgt naar 8 à 9 graden... en er waait een matige oostenwind. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaring. De temperatuur daalt naar een graad of drie en lokaal ontstaat er mist. Morgen kan het in de ochtend even duren voordat de mist en wolken zijn verdwenen... maar daarna schijnt de zon flink, het blijft droog en het kwik stijgt naar ongeveer acht graden. Na het weekend start de maandag onder invloed van een uitloper van een drukgebied genaamd Herman... grijs en bewolkt. Voor de zon is nagenoeg geen ruimte en later op de dag stijgt de kans op een beetje regen. Maandagavond volgt meer regen. De temperatuur stijgt naar een graad of 10. De rest van de week is het grijs, wisselvallig en zacht herfstweer. Er staat dagelijks een stevige bries uit het zuiden tot het zuidwesten. En daarmee worden niet alleen gebieden met regen aangevoerd, maar ook zachte lucht. De temperatuur stijgt dinsdag tot en met donderdag naar een graad of 11. En aan het eind van de week nemen de neerslagkansen af en gaat het kwik geleidelijk omlaag. Al dus Rico Schreudel. Dankjewel, Bertjan. Ja, nou in ieder geval als je vandaag naar buiten gaat, let op, het voelt koud aan. Een gevoelstemperatuur op dit moment van 4,5 graden hier in zandvoort. Wil je op de hoogte blijven van het weer? www.ricoweer.nl was het weer. En uiteraard hoor je ze weer vanavond bij CFM. De 40 beste platen van Europa in de Euro Breakdown. En deze staat er ook in genoteerd. Hier is Stones and Eye. met van uh, Tansanai en de Dance Monkey. Speciaal heeft vooral uh, disco freaks uh, die op dit moment aan het luisteren zijn. De BB&Q Band muziek uit de jaren 80. dat was uh, Dreamer. Ja, we gaan uh, niet dromen, nee. We gaan echt uh, naar uh, SV Zandvoort toe. Op Duitsers speelt vanmiddag de wedstrijd tegen AMVJ. En daar TP is uh, Joop van Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goedemiddag uh, luisterers en uh, heren in de studio natuurlijk. Ja, AMVJ. AMVJ is de derde. Zandvoort had sleutelde. ...omdat OSC vorige week in de HWC heeft gewonnen. En uh, we moeten dus winnen. We staan twee punten achter. Dat was dus vijf plaatsen verschil, maar zo'n twee punten achter de Dus een wedstrijd echt om het EGI. En uh, ja, het, het is 26 minuten begonnen. En uh, er is nog niet veel gebeurd. En je ziet wel dat Zandvoort eigenlijk die bal achterin houdt... ...en geen kansen krijgt om die naar voren toe te brengen. Ik weet niet of het door het verdedigen komt van uh, ANVJ of door... Uh, de man van de AVJ dan, of dat Zandvoort gewoon niet vrij loopt. Dat moet nog blijken. Maar voorlopig is het dus uh, nog steeds 0-0. En uh, ja, Zandvoort die zal moeten winnen. Doe je dat niet, dan heb je een probleem. Want dan, uh, dan ga je zakken. En uh, dan sta je ineens, uh, want de koploper staat op vier punten vol. <coughs> op en uh, ja, vier punten zijn toch vier punten. Nu dat zou het ineens zeven punten worden. En dan kan je echt de eerste, en de tweede... Uh, de eerste periode kan je wel vergeten, de eerste periode is we naar Purmerstein gegaan, de dus nummer 1. En uh, Samford heeft toch, uh, toen nog uh, goed gevoetbald werd, het is dus aanhoudtijdig. En uh, hebben we toen met 4-1 gewonnen van Purmerstein die thuis. En uh, dat is uh, nu een ander verhaal, want Purmerstein staat nummer 1 en is op dit moment soeverein eigenlijk. Dit is eigenlijk de voorbeschouwing erop, want uh, uh, er gebeurt weinig. Het spel is uh, op het middenveld afzakelijk. En uh, ik denk dat we later toch wel wat meer vuurwerk zullen gaan krijgen. Ja, dat gaan we zeker meebeleven, Joop. Maar die verschillen er komt, die er, er nou, er nou er zijn. Er komt, er komt er vuurwerk uit! Oh! Ja, nee! Kijk! Dat is vuurwerk! Ja, jij wilde vuurwerk hebben, dan krijg je dat. Ongelooflijk! Uit het niet! Ik weet niet wie het gedaan heeft. Neusel? Nee, niet Nigel. Even kijken, ja, ik kan het niet zien hier het dan Het is helemaal aan de andere kant. Maar in ieder geval, 8e minuut, 1-0, was de oude Rieke op de, de, Riekel, de Riekel deur ja, Een verdediger die heel snel langs de, langs de zijlijn kon op, stomen, er werd niet aangevallen. En dus een keeper te passeren, ja, dat zijn lekkere dingen, daar, daar leeft het dus voetbal van op. En dan heb je lekker steun in de rug, Rob. Kijk, dat zijn uh, mooie berichten. 1-0 op dit moment. In de uitzending gehad. we doe ik in de uitzending gehad. Ja, heel fijn, Joop. En uh, ja, je zei net uh, over de stand. Uh, twee punten, uh, twee punten uh, verschil. Ja, dat valt eigenlijk nog wel mee met de AMV. Dus vandaag gewoon winnen. En dan uh, sta je in één keer weer redelijk bovenaan. Ja, denk het wel. Ja, als je vandaag wint, dan kan okay. je naar de derde plaats. Oké. Ik kan de andere huis natuurlijk ook. Maar het zou kunnen. Oké, okay, nou we horen het straks het uh, verdere verloop van de wedstrijd. Dank wel, Joop, voor dit moment vanaf Duintjesveld. Als ik door look naar mijn leven en realize dat er niets is. ik and laughing so en Even mijn mama denkt dat mijn is. Maar ik heb nooit a man die het deserve. It. Like a punk, you know that's I really hate the trip, but I gotta a As they croak, I see myself in the pistol smoke Fool, I'm the kind of the Little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street day,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 Weer een uh, voorbeeld van een uh, vergeten hit. Deze van Coolio en The King's That's Paradise. Ja, we dus juist goede berichten vanaf Duintjesveld uh, van Joveness. We, eerst V. voor dan uh, staan 1-0 voor tegen AMVJ. En laten we hopen dat het nog veel en veel meer gaat worden.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 Wat zei je, Albert-Jan? Oh, nee, laat maar. maar. maar. Oké. Okay. Memories was dat uh, inderdaad uh, de hit-single van uh, Maroon 5. Heb je inmiddels uh, wat gevonden? Ja, ik, ik, had, uh, ja, ik had wat. Maar ja, dat krijg je werd, uh, voor... ja, dan dan dan op... Jaap Koper in de studio ja. is. Dan wordt het meteen weer uh, en afgewezen. En dan wil je ook meteen weer aan het woord altijd. Ja. Hè, Smart natuurlijk. Tellen, hoor. Ja. Het is hoor. een beetje het gras voor iemands uh, voeten wegmaaien. Zo het ja. hè? Nee, heel goed. Goed gedaan. <laughs> dus dat was uh, Jaap inderdaad uh, de vaste uh, infokracht uh, van... Uh, dit programma, wat gaan we doen? Nou, allereerst, de, de betekenis van de HDMZ-museum is bekendgemaakt. Af, uh, afgelopen vrijdag 8 november is onverwacht Jan van Belen overleden. Hij werd 83 jaar. Van Belen was de financier en schenker van het bijna voltooide HDMZ-museum aan de Louis-Davidstraat. Over de letters HDMZ is jarenlang gespeculeerd. Maar de betekenis ervan is nu op verzoek van Jan van Belen officieel vrijgegeven. Hans Davids Museum Zandvoort. Hans Davids overleed in augustus 2013 en was de partner van Jan van Beelen. Samen hadden zij een omvangrijke antiek- en kunstcollectie. Het was de wens van Van Belen om het beheer van de collectie onder te brengen... in een nieuw te bouwen Zandvoort museum dat de naam zou dragen van zijn partner. Voor dit doel is na het overlijden van David in 2013 de stichting Genevière opgericht. Het museum is tevens bedoeld als een geschenk aan de inwoners van Zandvoort... Dus. Ja, en vanmorgen hoorden we dat het museum in januari geopend gaat worden. Nou. Dus januari de opening van het eh, inderdaad HDMZ Museum hier in Zandvoort. Tot zover dit eh, toch eigenlijk wel een triestig be bericht, zeg maar. Ja. I will understand I will understand Someday, one day De single van Paul McCartney en Hope of Deliverance. Ja, we gaan weer live schakelen naar Joop Fres op Duintjesveld. Ja, zojuist zaten we hier in de uitzending Joop... en toen werd er gescoord door SV Zandvoort. Hoe gaat het met de mannen nu? Nou ja, aan um, zich is ANV wat sterker... maar ze hebben geen kansen gecreëerd. Zandvoort is vier keer uitgekomen. één gescoord, één kop op bovenop het dak... en één gevaarlijke uitval via het centrum van Nijzerberg... Ja, Zandvoort is uh, wat de aanval betreft erg sterk. Maar wordt over het algemeen toch teruggedrongen op eigen helft. En maar die, we hebben ge, probleemloos eigenlijk, kunnen ze eruit onder die druk vandaan komen. En dan gaat Zandvoort weer naar berg in het 16 meter gebied. Ga, gaat ze, <coughs> speelt de bal niet. De bal gaat niet overdag, alleen dit niet. wordt teruggespeeld. Ja, Zandvoort moet weer gaan opnieuw gaan bouwen. Erg jammer, dat was een leuke uitval daar, het centrum. Goede bal op berg, die kon er net niet helemaal goed bij komen. En nu gaat de bal over de zijlijn en mag uh, ANVJ gaan gooien op eigen helft. Ver op eigen helft zelfs. En uh, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Uh, het spel is, oh daar is eindelijk de bal tevoorschijn getoverd. En mag ANV gaan gooien. G gebeurt maar niet, dat gebeurt nog steeds niet en gebeurt nog steeds niet en gebeurt nog steeds niet en het gebeurt nog steeds niet. En gebeurt er sowieso dat de spelers hun veter aan het vastmaken. Kom op nou, daar zijn we nou mee bezig. Oh, oh, oh. Dat leer je altijd de kleuterschool veters vastmaken. En nu moeten moet veter van de kiks vastgemaakt worden. Ongelooflijk. Maar goed, er wordt namelijk die boog gegooid. <tie> en het is de zon dat in bovenzit komt. middelberg Belkamp, richting... Vertoets, maar die kunnen er niet bij komen. En daar probeert van weer met alle macht in Balbyshire te komen. En nu een diepe paas, maar Mohammed, ja, en die man heeft een verschrikkelijke moeilijk achteraan. mo ta kil. mo Ja, ik keur hem goed, uh, Jop. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, we, we houden Mohammed erin als je niet erg Maar Goed, maar die kon die bal wegwerken en uh, ondertussen is Saras die hij weer, uh, op het, uh, in weer in te gekomen. Op de middenlijn ongeveer, en nu eroverheen. Bal, het spel bevindt zich, zich op de rechterkant van het veld en daar is het uh, heel goed uh, Rieke van den Burg, die die bal over kan nemen. Nee, het blijft wel binnen. Oké. Okay. Uh, daar is het al voor de kastenvries. De kastenvries die wil de schijnbeweging uh, maken, de aanvaller verdedigen. Die trapte daar niet in en hij is de ondertussen kwijt en nu naar zijn berg. Berg, aan de linkerkant, terug naar, naar Mauerwet. Dat Nou, lekker simpel, dan komt die bal. Verre paas, op. Even kijken, wie is dat? Dus, uh, het is uh, Otmane vertout Dat is de broer van Salim-Vertout. Snelle jong ook, en, uh, maar het ondertussen is ons alweer weer de bal kwijt. Maar goed, Rob, we spelen in de uh, 24e minuut, uh, nu, en het is 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Ja, en ik kreeg net uh, ook het bericht dat HBLK uh, achter staat op dit moment. Oké. Okay. Dus ja, dat okay. is uh, best wel spannend. Maar die spelen ja, tegen OSP staat, en die uh, staat weer voor uh, Stuntvoort. Dus. Ja, het is, het is uh, belangrijk dat uh, de Pirmasijn een beetje gaat verliezen. Die stonden net uh, 1-0 uit tegen... Wat was het ook alweer? Ik weet het niet meer. In ieder geval uh, stond uh, uh, Pirmasijn 1-0 achter. Oké, okay, dankjewel jou dus voor dit moment. Uh, dank jezelf. Ja. En uh, straks uh, komen we uiteraard weer bij je terug... dan in het uh, volgende uur van uh, dit programma. Graag tot zo!